9 uur, net Netwijl met het NOS-journaal. In heel Noorwegen wordt morgenmiddag om 12 uur een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aanslagen van vrijdag. Dat heeft premier Stoltenberg bekendgemaakt na een gesprek met koning Harald. De regering van buurland Zweden heeft de bevolking opgeroepen om zich bij de minuut stilte aan te sluiten. Kort na het middaguur moet de verdachte Anders Breivik voor het eerst voor de rechter komen. Hij krijgt dan overigens niet de gelegenheid om het woord te voeren of meer over zijn motieven te vertellen. Vrijdag schoot hij op een eilandje bij Oslo zeker 86 mensen dood. Kort daarvoor had hij in Oslo een bom bij een regeringsgebouw laten ontploffen. Daarbij kwamen zeven mensen om. Bij het eilandje wordt nog gezocht naar vier vermisten.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 Er is verkeersinformatie. A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en Harmelen. Twee kilometer door een ongeluk. En tussen Woerden en Harmelen daardoor, zijn daardoor twee rijstroken dicht. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond op de camping, in een huisje of gewoon thuis of ver weg in een warm land via internet dat u nu luistert. Mensen, wat hebben wij hier in Nederland een zomer. Straks. Om 10 voor tien doen wij stoomradio. Dan gaan wij de toestanden op de Nederlandse vissersschepen uit het begin van de 20e eeuw onderzoeken. Maar nu eerst de laatste zomer. Het hoeft natuurlijk helemaal niet de laatste zomer te zijn. Maar het zou kunnen. Het kan voor mij ook de laatste zomer zijn. Ik ben pas 46. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Je weet het niet. Ik denk daar eigenlijk nooit ontzettend concreet over na. Maar Rogier wel. En ook... De zussen van Rogier. Programmamaker Suzanne Borst en haar zus Caroline. Rogier is al 34 en het is bijzonder oud. Dat is bijzonder oud voor iemand die de spierziekte Duchenne heeft. En dan ga je misschien toch eens denken aan... een misschien naderend afscheid en hoe je daar dan mee om zou kunnen gaan. Nogmaals, het hoeft niet. Het mag trouwens ook niet Rogiers laatste zomer zijn, vind ik... Ik bedoel, daar is het veel te slecht weer voor. Over dat denken aan een nadere, nader afscheid... maakte Suzanne Borst het programma De Laatste Zomer. Het is haar debuut in Holland-Doc. Suzanne? Hey, goeie avond. Hi. Was het moeilijk om dit programma te maken? Nou, ja en nee. Het was um, tijdens het maken van de opnames eigenlijk helemaal niet moeilijk... Want... Ik heb er eigenlijk voor gekozen om helemaal geen interviews te doen... maar vooral gesprekken te voeren met Rogier, met mijn zus, Carolien... en met een vriendin. Mm -hmm. Dus toen had ik het eigenlijk helemaal niet zo in de gaten... dat ik een heel confronterend programma aan het maken was. Maar bij het afluisteren was het af en toe toch wel, wel heel confronterend. En ook vooral omdat ik gewend ben... Uh, ik maak normaal gesproken gewoon hele journalistieke reportages... en dan stel je af en toe eens een vraag... die monteer je erin als het relevant is. En nu... Bij het monteren zat ik echt de hele tijd naar mezelf te luisteren. En dan bekroop me ook het gevoel van... jongen is het niet heel erg navelstaardig of zo. En, uh, heb, je nou, je, uh, wel... heb je nog getwijfeld of je bepaalde dingen erin zou laten? Of niet? Nee, weet je, uiteindelijk heb ik, is het me toch gelukt om een, een knoop om te zetten. Ja. En toen heb ik toch kunnen luisteren alsof ik gewoon naar iemand anders luisterde. En dat was ook echt nodig om echt de goede keuzes te kunnen maken. Dus er zitten best wel confronterende dingen in, ook voor mezelf. Ja. Uh, maar die, die zijn wel heel, heel hard nodig voor het programma. Anders wordt het toch heel snel te sentimenteel. En dat wilde ik echt absoluut niet. Nee, want dat, dat zullen we zo meteen gaan horen. Het is, het is een buitengewoon uh, uh, lastig onderwerp in die zin om het uh, te brengen. Jij gaat luisteren met Rogier samen. Ja, ik ben nu bij Rogier thuis. Ja, ja doe hem alle groeten. En, uh, kan ik doen. Nou ja, wij gaan nu met alle luisteraars... waar ook ter wereld luisteren naar jouw programma. Dankjewel, Susan. Wij gaan luisteren naar De Laatste Zomer... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ben ook wel eens teleurgesteld, weet je. Twee weken terug, toen had ik drie keer gezegd van... hé, hey, als jullie nou naar dat festival gaan in het Oosterpark, bij mij naast... bel dan even, dan kom ik ook langs. Ah ja, ik had daar niet meer aan gedacht. Ja, ik was ik een beetje gaar, ja. Ja. Bent die bom van me, ja. Ja. Het was niet zo... Uh... Maar ik kan me wel indenken. Dit is mijn broer. Ik heet Rogier, borst, en ik heb de scène, is een progressieve Nou, Eerst worden de beenspieren aangezet en rond de tiende komen ze naar roze terecht. Rogier kan lichamelijk bijna niks meer. Hij is verlamd. En hij kan niet meer zelfstandig ademen. Hij rijdt in een grote elektrische rolstoel. Die is behangen met een beademingsapparaat en allerlei andere ingenieuze hulpmiddelen. Net een mobiele intensive care afdeling eigenlijk. Als hij op straat rijdt, kijken mensen hem soms met open mond na. Maar dat kan Rogier weinig schelen. Hij zal er geen kroeg minder om bezoeken. Hallo. Even Hi. kijken, ik heb een biertje. Een zeetje, Dank je. En uh, een rietje, hè? Ja. Ik zeg uh, Rogier. Nou, proost hè. Proost hè. Rogier is nu 34 jaar. Dat is heel erg oud voor een Duchenne-patiënt. De gemiddelde levensverwachting is 30. Rogier kan best nog een paar jaar leven. Maar de harde realiteit is dat dit ook zomaar zijn laatste zomer zou kunnen zijn. Zelf is hij daar niet echt mee bezig. Heb je nog speciale plannen voor de zomer? Ik bedoel, het is nu uh, begin juni. Nou, ik ga... Niet met vakantie. Ik heb het een beetje... gehad met de begeleiding. Je hebt het gehad met de begeleiding op vakantie? Ja. Iedere keer mislukt het. Maar wat dan? Maar vaak zijn ze niet geïnteresseerd. In jou? Nee. Oké. Okay. Waarom is het mijn raad? Is nou, je een raadsel? Waarom? Blijkbaar... Dit is hem niet. Interessant. Dit is Rogier zoals ik hem ken. Slim, uitgesproken en wars van betutteling. Maar ook veel eisend, extreem kritisch en vaak nukkig. Zo ken ik hem. Maar is hij ook echt zo? Mijn hele leven lang weet ik dat Rogier geen oude man zal worden. Daar hebben we het tot nu toe nooit over gehad, omdat zijn dood altijd heel ver weg leek. Maar ver weg is nu dichtbij. Wat nou als dit inderdaad zijn laatste zomer is? Heb ik hem dan wel gekend? Ik heb het erover met mijn vriendin Sylvana... tijdens een etentje buiten aan een Utrechtse werfkelder. Ben je niet benieuwd wat hij nog zou willen? Of hij nog wat met jullie wil? Ja, met jou, met je zus. Want hij leeft elke dag met het besef dat het ook ja. voorbij kan zijn. Ja. Um, of hij bepaalde dingen nog wil bespreken, of, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Wat hij bijvoorbeeld wel heel graag wil en wilde hij al jaren is nog een keer terug naar de watertuin waar we zijn opgegroeid ja. en dat gaan we aanstaande zaterdag gaan oh, doen. Oh echt waar ja. ja ik moet zeggen dat heb ik hem al heel lang beloofd en nu ga ik het doen. Ja. ja. Maar neem... je er zelf belang bij hebt. Eigenlijk is het wel zo ja. ja. is het? Ja, goed, ja. Heb je er zin in om naar de watertuin te gaan? Ja. Om herinneringen op te halen en foto's te maken. Duchenne is erfelijk. Alleen mannen kunnen de ziekte krijgen. Vrouwen zijn draagster. Toch draag ik de ziekte niet bij me. Hogier is namelijk niet mijn biologische broer. Hij is geadopteerd. Hij komt uit Bangladesh. Wat ik echt heel goed nog kan herinneren is dat wij al hier gingen ophalen. Of in ieder geval dat we in de auto zaten. En we kwamen van Schiphol en naast mij zat opeens een klein zwart jongetje. Die zat heel hard te huilen. En dat... Ach, ja. Ja, ja. Nee, dat was mijn broertje, dat, dat wist ik ook. Dat ja. was mij verteld. Heeft, uh, goed gesmaakt. Ja, prima. Prima. Hé, hey, maar um, hoe oud was de toen hij naar Nederland kwam, hè? Hij was anderhalf, anderhalf. Hij woonde dus in Bangladesh en daar uh, zat hij in een huis. En uh, zijn ouders waren allebei overleden. En zo kwam hij naar Nederland. En hoe oud was hij toen? Toen ja. kwam, was ik vier. En uh, Caroline was er nog niet? Nee, die is dus uh, drie jaar daarna geboren. Ik ben Carolien Borst. Ik ben het jongste zusje van Suzanne en Rogier Borst. Nou, eerste herinneringen zijn met Rogier dat ik natuurlijk altijd heel veel met Rogier omging. Uh, ja, Rogier was er wel altijd, maar het was wel heel duidelijk dat hij anders was dan de anderen. En ik wist natuurlijk heel goed dat hij... Uh, ...geadopteerd was. Maar hij was er natuurlijk al wel toen ik geboren was. Dus het was een heel normaal iets. Het was niet van dit is mijn geadopteerde broer... ...maar het was wel gewoon mijn, mijn broer. Ja. Zelf heb ik volop herinneringen aan de komst van Algier. Niet alleen dat we hem ophaalden van Schiphol... ...maar ook dat hij in het begin niets van ons wilde aannemen. Geen snoepjes, geen speelgoed, niets. Hij gooide alles direct weer weg. Als hij een bordje eten kreeg, schermde hij dat met twee armen af... Kennelijk gold in het weeshuis waar hij vandaan komt het recht van de sterkste. Wat ik eigenlijk nooit zo goed begrepen heb... is dat Rogier zelf nauwelijks geïnteresseerd is in zijn achtergrond. Of heb ik zelf nooit de goede vragen gesteld? Ik besluit er nog eens over te beginnen als we in de watertuin zijn. Wat leuk, man, hier weer eens te zijn. Wat leuk, ja. We ja. lijken vakantiehuizen. Ja. Dat en hebben we gewoon gewoond, hè? Ja, we. Ja. Hé, hey, en wat schiet je dan zo te binnen als je hier uh, staat? Heb je dan opeens een herinnering ook, of niet? Ja, best wel, ja. Nou, over de... Onze eerste video recorder. De eerste videorecorder? Ja. Ja, dat, dat was hier, hè? Ja. En ook nog, toen je hier woonde, toen, had je, toen kon je natuurlijk nog gewoon lopen. Ja. Ja, dat was ja. Maar dat is niet het eerste waar je, waar je aan denkt... Nou, maar ik wist nog niks ervan eigenlijk, nee. Toen je hier woonde? Nee. Had je niet gehoord dat je ziek was? Nee, niet direct. Alleen met lopen. Dat, dat, dat ik snel moe werd. Hier kwamen we volgens mij helemaal nooit. Het was heel ver van huis, dit stukje. Alleen met Sint Maarten. Ja. Dat denk ik we wel, ja. God, wat goed. Ja, dat is nog ook zo. Gingen we dan samen met Sint Maarten? Ja. Ja. Hey, wat ik me ook afvraag, hè. Wat is je eerste herinnering van hier? Weet je nog dat je toen je hier kwam wonen? Weet je daar nog iets van? Maar nou, ik snap met net... koekjes gooien. Ja, dat weet je nog? Ja, dat is heel vaag. Weet je nog waarom, waarom je dat deed? In Bangladesh. is een. arm land. Ik dacht inderdaad ook dat het daar iets mee te maken had. Want je zat toch in een weeshuis toen je daar vandaan kwam? Ik kan me heel vaag herinneren. Wat ik gewoon de tralies zag. Hoge hekken. Serieus? Die zie je nog voor je? Ja. En had je ook nog een gevoel daarbij dan? Nee, dat had ik niet. Weet je nog dat je je realiseerde voor de eerste keer... dit zijn niet mijn echte ouders of dit is niet mijn echte zusje? Maar dat kwam heel langzaam. En had je dan niet gedacht over... hé, hey, ik heb een hele donkere huid, veel donkerder dan papa en mama en mijn zusje? Er waren andere kinderen... die het zagen... Zelf had je het eigenlijk niet zo in de gaten. Nee. Wat zeiden ze dan, de kinderen? Hij is eruit. Maar verder niks. Ik kan me nog herinneren, toen studeerde ik volgens mij net. Toen was je jarig en toen dacht ik, nou, ik ga vooral hier een cadeautje kopen. Een paar dingetjes uit Bangladesh. Ja. Weet je dat nog? Nee. Maar je vond er ook helemaal niks aan, namelijk? Nee. Maar wat ik eigenlijk bedoel te vragen is. Ben je ooit geïnteresseerd in geweest in, in het land waar je bent geboren? Een beetje. Alleen weet ik waar veel overstromingen veel. Maar heb je nooit het gevoel gehad van ik wil weten hoe het eten ruikt daar... Of, of wie mijn familie is? Of contact zoeken? Nee, die ken ik niet. Ik ken die taal ook niet. Dus, nee. Nee, maar ik vraag het ook omdat ik je hebt er eigenlijk nooit... Ik heb je er nooit over gehoord. Zo van, god, ik ben eigenlijk benieuwd of ik nog broers en zussen had. Of waar zijn mijn ouders eigenlijk aan gestorven? Maar ik weet er helemaal niets van. Maar de foto's gezien geen eens, nee. Maar je hebt ook niet omgevraagd, hè, zelf? Ook niet, nee. verschillende scholen is hij geweest De Trappenberg, Werkenrode. Uh... Maar wel voor zijn tiende ook al. Ja. En ik kwam jou dus achter dan na die uh, ziekte? Rond zijn vierde jaar. Dus toen was, was jij zeven. Ik heb me heel vaak afgevraagd als een, als een geadopteerd kind in een gezin komt, is dat dan anders en dan blijkt het ook nog een kind te zijn wat ziek is. Ik heb me dus heel vaak afgevraagd of je dan niet al van jongs of aan opgevoed bent met afstand nemen. Ja, nou, ja, dat is... Het is wel vanaf heel jongs af aan... dat Rogier... ziek is en dat hij nooit oud zou worden. Dat, dat heb ik van jongs af aan gehoord. Um, Doet dat dan ook niet iets met je on... Nee, maar dat zeg je dus niks als je zo jong bent, volgens mij. Want ik, ik, ja. ik kon... Weet je, dan zeggen ze... Ja, je broertje wordt maar 18. Als dus ja. je 7 ja. bent... Dus 18, uh, dat is achttien, ga je met pensioen? Ja, dat zeg je dus helemaal niks. Ja. En... en als adoptiekindje. Ik heb dat heel snel geaccepteerd. Zo. Ja. Ik, uh, ik, ik kan me niet echt herinneren dat Volgens het heel raar Volgens mij doe je raar, dat ook als goed. kind. Ja. Ja. Maar hij is ook best wel vroeg door de week uit huis gegaan. Maar uh, dan een hele week? Of, uh, in het weekend was hij dan thuis. En wat is vroeg? Nou, dat was... Ik was toen 14, dus, Nou, een jaar of 12, dertien of zo was hij dan. En hoe vaak gingen jullie daar dan naartoe? Eén keer in de week of één keer, nee, keer in de maand, nee, nee, zeker uh... niet. Eén keer in de twee maanden of zo. Oh, ja. dat is wel weinig. Ja. Ik heb Rogier heel lang heel weinig gezien. Ja. Ja. Rogier was er door de week dus niet. En ik was een uithuizige puber. Maar Carolien had wel veel contact met hem. ochtends in het weekend bijvoorbeeld, dan kroop ik uh, bij hem in bed. Soms deden we dan een bed maken in de huiskamer en dan gingen we computerspelletjes spelen op de Commodore. Ik weet ook nog, we woonden in Hoevelaken toen... dat uh, ik altijd achterop ging bij Rogier op de rolstoel. Ik ben er ook een keertje onder gekomen. Want <laughs> toen gingen we een stoepje op en dat ging niet. En... Um, ja, dat is misschien een beetje een hele gekke herinneringen... maar ik weet dat met Pasen deden papa en mama altijd uh, van, die, van die nepkuikentjes kopen... En daar gingen we altijd eindeloos mee spelen, Rogier en ik. Dat is ook iets wat ik nog heel goed weet. Ja. In mijn herinneringen waren jullie echt altijd samen. Jullie vonden elkaar echt en jullie waren altijd met z'n tweeën. Jullie keken altijd naar Chilly Chilly Bang Bang. Die, ja. die film die moest echt drie keer in het weekend werd dat gekeken. Ja, Rogier en ik schilderden vier jaar. En jij en ik schilderden bijna zeven jaar. Dus jij was wel een beetje te stoer om met je kleine broertje... en met je kleine zusje te spelen... Dus wij vonden elkaar inderdaad altijd. En wij gingen op avontuur, dat deden we dan ook expres. Hebben ook wel eens geprobeerd om in hoevenlaken expres verdwaald te raken. Dat lukte natuurlijk niet, want iedere keer wist of ik of hij wel weer waar we waren. Als je al die herinneringen ophaalt, hè, dan valt mij vooral heel erg op... dat ik er gewoon helemaal niks van af weet. Want ik was echt zo totaal daar niet bij. Ik was volgens mij zo in de pubertijd en altijd op straat aan het hangen. En ik heb dat echt totaal gemist allemaal. Jij was, jij was ook uh, nauwelijks thuis, of helemaal niet. En ik ben veel meer op dat moment natuurlijk met Rogier opgegroeid. Dus ook toen hij op een gegeven moment echt uit huis ging wonen... en uh, ja, dan ging ik natuurlijk heel regelmatig naar hem toe. Op een gegeven moment werkte ik ook al, ging ik nog wel één keer per week naar Rogier toe. Ja, goed, we gingen, we gingen heel veel met elkaar om, absoluut. Ja. En jij was uh, ja, ook, ook veel weg, je was ook veel op reis... Had ik het idee altijd. En je was, uh, je was uh, met hele andere dingen bezig. Maar vooral niet met, met thuisfront. Heb je ooit schuldgevoel gehad? Dat je hem ook weinig bezocht hebt? Of... Jawel, ja. ja. Wat hield het dan tegen? Is dat een moeilijke situatie geweest? Of nee, maar dat, nou wat me tegenhield is eigenlijk dat ik er... Uh, dat ik vond dat we te weinig interactie hadden. Snap je dat het, dat het meer was, een, dat was echt bezoek. Ik vond het echt als bezoek. Toen. Ik heb heel vaak ja, inderdaad wat van, ja, ik heb Rogier al lang niet gezien. Ik moet er echt weer eens naartoe. Ja. Ik ben ook wel eens ge, teleurgesteld Ro geweest in Rogier. Rogier is een andere persoon. Van bel me nou eens een keer. Waarom moet ik altijd bellen? Ik heb de indruk dat Rogier sinds die tijd niet is veranderd. Hij is nog steeds geen beller. En dat stelt mij af en toe nog steeds teleur. Toch zie ik hem tegenwoordig heel regelmatig... Een paar weken terug, bijvoorbeeld, zijn we nog naar het festival Mooie Noten geweest. In het Vondelpark. Waar wil je staan, Rogier? Een beetje te Hier, oh, hier kun je het goed zien, zie je dat? Klinkt wel goed. De zangeres. Klinkt wel goed. Mooi hè? Ja. Hey en hoe en hoe vaak chirurgie nu? Bijna nooit meer. Nee. Ik heb. Uh... Wat nou precies de reden is waarom Rogier en ik zo ontzettend van elkaar uh, afstaan. Is, is, is. denk ik een de combinatie van het feit is dat ja, die band die je met Rogier hebt. is vaak een beetje eenzijdig. Want Rogier belt niet zelf. Rogier neemt niet zelf contact op. Maar misschien ook een beetje zelfbescherming. En dat is jammer, want. want ja, ik weet natuurlijk ook dat als hij nu komt te overlijden. bedoel, het is. Nu al, denk ik, twee jaar zo, dat ik echt heel sporadisch contact met hem heb. Echt heel sporadisch. Ja, is precies twee jaar sinds het ongeluk. Ja. Ik weet dat hij me niet nodig heeft. Hij doet het goed. En als hij nu morgen weer in het ziekenhuis ligt, dan ben ik er weer elke dag. Uh, kijk, in principe mag hij niet alleen op pad, omdat hij natuurlijk kwetsbaar is qua beademing. Ja. En als er iets misgaat, moet er eigenlijk iemand zijn die de handmatige in kan gebruiken. Wat ik er heel bijzonder aan vind, is dat hij kennelijk op een gegeven moment heeft gekozen voor, ja, weet je, nou dan, dan kan er maar iets gebeuren, maar dat, is, dat, wordt, ja, dat moet dan maar. Ik wil dit gewoon doen en ik neem het risico. En Dat heeft hij heel bewust gekozen. Dat is dus ook een keer misgegaan. Want met de bus was hij dus naar winkelcentrum in Amstelveen. Stad, stadshart heet het volgens mij Amstelveen. En in de bus is kennelijk... Niemand weet het eigenlijk. Achter zijn uh, draden blijven hangen. En is de beademing losgeschoten. En toen is hij dus gewoon door zuurstofgebrek in een coma geraakt. Uh, ja. De eerste dag was jij gewoon helemaal weg. Helemaal ogen dicht. En de dag daarna, toen had je je ogen open. Maar toen zag je niks. Dat was, heel, was best eng hoor. Want jouw ogen bewogen. Maar je kon, niks, je, je kon niemand aankijken. Dus je... Dus je was er wel, maar je was er niet. Dus wij kwamen toen in het ziekenhuis. En ja, pap... ik weet dat niet. Nee, jij weet dat natuurlijk niet. Ik heb helemaal niks, nee. Maar wij, wij kwamen in het ziekenhuis en je had je ogen open. En wij dachten, yes, wat je wel, hier eens terug. Maar toen keek ik jou in je ogen. En je ogen gingen echt zo, kijk oh, ja. zo. Oh, ja. En het was echt zo afschuwelijk om te zien. Want ik wist dat de arts ook niet zeker wist of jij, of jij weer wakker zou worden. We wisten ze niet. Nee. nee. Dus ik, ik, dacht echt, ik, ik dacht echt dat jij, dat ik je nooit meer zou zien toen... Oh ja. En ik, ik ben er wel heel erg van geschrokken. Ik had zoiets van Jezus, weet je wel? Ik vind het gewoon te vroeg. Want, weet je, toen ik zei tegen Logie van dat ongeluk... Ik zei tegen hem, ik was toen echt bang. Ik, probeerde, ik heb eerst uitgelegd van hoe die erbij lag... En, en dat het heel moeilijk was en dat we niet wisten of hij nog wakker zou worden dat zei ik ook. Van ja, ik was echt heel bang dat, dat we hier gewoon kwijt zouden zijn. en toen had ik echt zoiets van ja, ik vind het echt veel te vroeg en ik ben daar nog helemaal niet klaar voor. en toen was het nog nog even stil. en toen zei hij, ja, maar ja, zonder beademing ik was ik op mijn achttiende al dood geweest. toen hij uh, de laatste keer in het ziekenhuis kwam en hij kwam in coma, dat was heel ja, dat was, was afschuwelijk. En, en op het moment dat hij uit die coma kwam, was ook afschuwelijk. En, want wij dachten ook, van je hebt zoveel zuurstoftekort gehad. dat, dat je, je kan niet meer praten strakjes, dit wordt niet beter. Dus het was echt ellendig. Uh, maar ja, je ging daar wel elke dag heen. En ook hier werd het wel beter, steeds beter eigenlijk. Maar het was, het was ja, ik denk ik, zo'n heftige periode geweest. Dat je je broer in, in, in coma ziet, dat je afscheid van hem neemt... dat hij wakker wordt en dat je daar niet blij mee bent. Dat is bizar. En, en dan wordt hij wel beter en, en je weet gewoon niet meer zo goed... wat je op een gegeven moment met die situatie aan moet... Op een gegeven moment weet je niet meer op welke manier je je moet weren tegen deze situatie. Denk ik. Ik probeer het uit te leggen, maar eigenlijk weet ik het ook niet zo goed. Wat, uh, wat de reden is waarom Rogier en ik op dit moment elkaar niet zien. En als we het er nu zo over hebben, dan denk ik ook van... Ja, Jezus, waarom ga je niet gewoon? Het is ook, uh, het is ook, het is ook belachelijk. Nou ja, voor mij uh, is de omslag eigenlijk ook heel erg geweest, dat ongeluk. Ik heb het gevoel haast dat ik nog een tweede kans heb gekregen om, om nog dichter bij Rogier te komen. Mm -hmm. En doe je dat dan voor jezelf of voor Rogier? Ik denk eerlijk gezegd voor een deel, misschien wel een groter deel voor mezelf, omdat ik niet wil dat als hij overlijdt, dat ik spijt heb. Ja. ja. Nee, nou ja, goed. Kijk, die kans die zit er natuurlijk dik in nu als dat nu zou gebeuren, dat ik ineens in paniek ben van... ja, maar jezus, ik heb inderdaad de laatste tijd... helemaal geen contact meer gehad met Rogier. Maar die contact heb ik wel gehad. Eh? Eh, zo goed als het kon. Maar ik heb wel juist een hele andere ervaring met, met, met, met zijn laatste coma. Is dat het, is het afscheid nemen? En, en ook misschien wel de frustratie van... oké, okay, maar moet ik hier dan nog een keer doorheen? Gaan we dat nou weer doen... We hebben een aantal van die periodes gehad. En, en... Ik, ja, goed, misschien heeft het ook wel een soort zelfbescherming gehad. Van nu, dit was weer niet het moment waarop hij kwam te overlijden. En uh, misschien heb ik wel nu op dit moment gekozen voor afstand. Omdat, ja, omdat het gewoon op een gegeven moment te heftig wordt. Om iedere keer zo geëmotioneerd bij, bij, uh, bij dit soort dingen te zijn. Want ik was er natuurlijk wel continu en altijd en elke dag... En... Ja, op een gegeven moment, ja, het was gewoon genoeg geweest, denk ik. Terwijl mijn zusje en ik allebei op onze eigen manier worstelen... met de harde confrontatie van Rogiers bijna dood... is Rogier juist bijna gerustgesteld door het ongeluk. Nou, ik ben in ieder geval niet meer bang voor de dood. Je bent niet bang voor de dood? Nee, het is het ongeluk niet meer eigenlijk. Want ik heb er niks van gemerkt... En daarom, ben je, daarom is, je is je angst eigenlijk verdwenen. Ja, dat is weg, ja. ja. Je was voor het ongeluk wel bang, of, of een beetje, of hoe kun je dat dus uitleggen? Nou, ik dacht, als het niks gaat, weggaat. Ja. Dus je had zoiets van, nee, ik wil gewoon het het alles blijven doen en als het dan misgaat, dan, nou ja, jammer dan. Dat hoort er dan bij. Ja, dat, dat risico was... neem ik. Ja. Want ik kan wel thuis gaan zitten, te niks, hè. Maar dat is ook niet fijn. Het is een totaal ander niveau. Ja. Hij, is met zo, hij is op zo'n andere manier ermee bezig dan wij, eigenlijk. Mm. En dat, dat geeft mij ook heel veel rust. In, daar ben ik nu achtergekomen, dat hij dus... Uh, hij probeert gewoon het meeste uit het leven te halen. Hij probeert gewoon nu te leven... Maar die, met die, met die confrontatie met de dood, dat is voor hem elke dag. Dat is voor ons ja, gewoon een keer in ons gezicht voor, gekomen. Voor, ja. voor, voor de coma was dat natuurlijk al zo, voor hem. Want hij had niet voor niks die euthanasieverklaring. Hij weet donders goed wat hij wel wil en wat hij niet wil. Bij hartstilstand hoef je niet gereed. te worden. Bij hartstilstand wil je helemaal niet gereen nee. ja. Als ik een coma raak, ja. Dat Zodat... mag twee weken. En we waren niet meer. Toen jij dus dat ongeluk had gehad in de bus... en je was, uh, toen was je even in coma, hè? En ik wist dat je die verklaring had getekend. En ik dacht, ja, weet je, als Rogier zo blijft... Ja, dat, maar... dat wil hij niet. Moet, dan moeten wij dus een keuze maken. Dat vond ik ja. echt heel moeilijk. Ja. En de dag daarna, toen keek je opeens wel. En toen zei ik, hi, Rogier. En toen zeg ik, kun je me horen? En toen deed je zo met je ogen, je met je ogen knipperen... Kon je niet praten. Nee, je kon niet praten. Maar toen, toen, toen was je dus echt wakker. Ja, ik zag mooie meiden om heen. En wie waren dat al? Nou, dat waren de, de plekkundige, ja. Je dacht, ik ben in de hemel of zo? Of wat dacht je? Nou, ik werd wel welkom geheten, ja. Had ik het gevoel... Rogier zegt dat zijn angst voor de dood is verdwenen. Hij wil leven, leuke dingen doen, genieten. Maar hij weet wel dat niet alles kan. De relatie is niet haalbaar. Dus ik ben ermee gestopt. Wa waarom is dat niet haalbaar dan? Je moet echt mazzel hebben. Ergens één, die een patiënt... Die getrouwd is. Dat komt zelden voor. En, en weet je ook waarom dat zo weinig voorkomt? Wat denk je? Nou, veel mensen hebben daar geen zin in. Of ze zijn het eng. En wat vinden ze er eng aan dan, denk je? Beademing. Dat stopt al af. Ook zonder beademing we ons af. En mensen willen... een gezonde partner. Een gezonde partner. Maar op jouw zaalgebied... ben ik slecht eigenlijk. Ik ja. doe te weinig. Blijkbaar. Maar dat weet je wel van jezelf. En ik ben terughoudend... en afwachtend. Terughoudend en afwachtend? Ja. Dat vind je bent... Vind maar jij zegt, ik ben terughoudend en zo'n relatie is moeilijk. Maar je hebt toch wel vriendinnetjes gehad? Ik heb er een paar ontmoet. Dus het kan eigenlijk nou, wel. een echte vriendin is geen sprake. En wat vind jij dan een echte vriendin? Maar die trouw langskomt en de tijd van neemt. En dit, ik moet bij hem op bezoek. Je hebt dan het gevoel dat het soms een verplichting, als het verplichting ja. voelt. Ja. Opzien ja, het... met groene Ja, is voor mij iets. Ja. En ik heb met Elsje. Uh, ja. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Hey, wat, wat merk je dan uh, in het contact uh, met Rogier? Ik merk dat er een paar keer is gebeurd dat Rogier nou, hij was voor het laatst weer in het ziekenhuis terechtgekomen, omdat hij... Uh, achteraf bleef, bleek het niks ernstigs, maar hij was bang dat hij longensteking had en hij wil gewoon uh, geen risico nemen. En dan beweegt die stad en land dat ik gebeld word, zodat ik weet dat hij daar ligt. Dat had hij vroeger nooit gedaan. Nee? Nee. Die heeft alleen maar dus nou, dat we naden tot elkaar komen, dat is van beide kanten ook uh, ja. gebeurd. wat hij laatst ook zei, ik, ik, ik zei dat tegen hem, dat we elkaar veel meer zien en dichter bij elkaar zijn gekomen. En toen zei hij van ja... Ja, dat is zeker tijdelijk. Dat is kennelijk zijn verwachting naar mij. Ja. Maar nou, zij hij heeft ook een geschiedenis in zijn gevonden, jou? Ja, en dat wil ik dan heel graag met hem bespreken. Ja. ja. Waar ik het nog graag een keertje met je over zou willen hebben... Ik denk ja. twee weken geleden ja. of zo, toen was ik bij je. Ja. En toen zei ik tegen jou van... Uh, nou, ik heb het gevoel dat we elkaar eigenlijk steeds meer zien oh, nu... Yeah. dan vroeger. Oh, ah yeah. ja. Weet je dat nog? Ja. Oh, yeah. Waar had je het over? En toen zei jij: Van ja, ik heb ook het idee dat het tijdelijk is. Ja, dat denk ik inderdaad. Vanwege dat programma maken. Radio-uitzending. En jij dacht: Van uh, Suzanne is nu alleen vaak hier. omdat ze nu een uitzending aan het maken is. Ja, dat denk ik, ja. voor mijn dat programma. Zagen we elkaar minder. Zonder het programma zagen we elkaar minder? Ja. ja dat is wel waar. En je, en je denkt dan daarna dat, ik, uh, dat het dan voorbij is? Dat ik dan niet meer vaak langskom? Ah, nee, ja. Dat denk ik inderdaad. Ja. En, en, en waarom denk je dat dan? Het is niet negatief bedoeld, hoor. Dat zeker niet... Maar op een gegeven moment gaat het verwateren. Dat heb ik altijd, ja. Nou ja, ik vind, het, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Maar aan de andere kant, um, als je zegt van het gaat verwateren... Uh, dat kan natuurlijk ook komen, omdat jij mij eigenlijk helemaal nooit belt. Ja, misschien ben ik ook wel hard. Ik ben geen type die een kaart stuurt, maar... Een jarige. En dat is altijd al zo geweest. Maar ik ben nu een beetje een foute man. Wat zeg je? Je bent een beetje een foute man? Ja. Wat bedoel je? Ja, niet zelf bellen. Niet zelf bellen? Dat is een beetje het domste wat er is eigenlijk. Het domste wat er is, vind ja. je? Ja. Nou, ik wil wel heel graag proberen... Om, om ervoor te zorgen dat het niet tijdelijk is dat we dichter bij elkaar zijn. Ik wil heel graag proberen dat vast te houden. Maar dan, dan denk ik dat we dat samen aan moeten werken. Ja, dat... Uh, ja... mogelijk uh, ja, met hem wil praten en, en allerlei dingen bespreken die we tot nu toe niet hebben gedaan. Dat zou je ook kunnen scharen onder egoïsme. Omdat ik, ik wil dat. Ik wil een rustig gevoel hebben als hij er niet meer is. Ik wil niet spijt hebben dat ik dingen niet gedaan heb. Het maakt jou compleet. Nee, ik vond het eerst ook... Ik dacht, is dat nou een kwalijke emotie? Dat je dat voor jezelf doet dan. Om, om uh, de laatste tijd die er dan is samen om die... Uh, zo in te vullen dat je denkt, nou, dan heb ik niet ieder geval nergens spijt van. Vind je het kwalijk? Ja, dan vroeg ik me af. Is dat dan egoïsme? Heb je daar een antwoord op voor jezelf? Nee, heb ik niet, maar dat vroeg ik me af. Het, nou, ja, dan is egoïsme nee. dan een lelijk woord en dat hoef je misschien niet... Nee. Als je het anders interpreteert, ja. maar in de manier dat het om jezelf gaat... Ja. Je hebt er wel het meeste aan, want jij blijft. Ja. Het klinkt heel bot, ja. maar... Ja. Eerst schaam ik me nog een beetje voor al dat egoïsme. Maar later begrijp ik dat er eigenlijk helemaal niks mis mee is... Het is gewoon mijn manier om ermee om te gaan. Het idee dat hij denkt dat het allemaal uit eigen belang is... is natuurlijk heel vervelend. Maar het is ook heel vervelend als je zelf niet zo goed weet... of het uit eigen belang is, ja of nee. Ja, ik denk wel dat het eigen belang is. Maar dat het ook voor mij een manier was die ik nodig had... om, om dichter bij hem te komen. Kennelijk heb ik daar ja, die microfoon voor nodig gehad... Mm -hmm. Om dat, uh, om dat te doen. En dat, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ik ben toch blij dat het zo gegaan is. Ja. dat geeft ook niets. Het is wel je broer. Het is jouw broer. Dus uh, dat je dan nu de kans grijpt dat hij er nog is... dat je die grijpt. Dat vind ik ook alleen maar goed. Alleen, ja, wij, wij gaan er wel op een hele andere manier mee om. Het eigen belang zou er bij mij ook wel wat meer in moeten zitten. Want ik weet dat ik daar last van krijg op een gegeven moment. Maar ja, ik woon nu in Amsterdam. En... Uh, ik ben nu tien minuten verwijderd met de tram. Dus ik hoop dat ik dat uh, gewoon weer op kan pakken. En kan loslaten het feit van, nou ja, wanneer komt het dan? En moeten we hier nog een keertje doorheen? Want dat moeten we toch. Huh? Dat is niet anders. Ik wil roken. <lacht> Kom. stop ermee. En Rogier... Die leeft vooral. Dat hij er zelf van uitgaat dat dit niet zijn laatste zomer is. blijkt wel uit het feit dat hij onlangs nog eens wees te demonstreren in Den Haag. tegen de bezuinigingen op de zorg. Van een kennis hoor ik dat Rogier daar een leuk meisje heeft ontmoet. Dat is een aardige meisje, ja. Zij heeft ook een spierziekte. Ja, ik, ken haar, ik denk het wel. Maar zat ze ook in een rolstoel daar Ja. Of, uh... Ga jij haar nog een keer zien dan? Of hou je contact? Ja, ik weet niet hoe het er loopt. Ik ben er niet zo handig in. Maar als je dat weet, dan kun je het toch deze keer anders doen. Nou, ik heb wel mijn visite kaartje gegeven. Ze had het nummer niet gegeven. Maar wel de e-mail. Ja, nu is het van mij om er wat mee te doen. Ja, precies. Zo gaat dat dan, hè? Ja. Maar hij zal toch zelf een moet moeten laten worden. Ja, het gaat niet vanzelf, denk ik. Nee. Ja, deze week moet het we wel. Moet ik het wel doen. En ga je haar dan uitnodigen of zoiets om iets leuks te doen? Of wil je gewoon even... Nou, om uit te gaan eigenlijk, ja. I'll show you That all our faces so entwined. Don't lose your faith in humankind, just don't forget my state of mind, it's fragile, together, we could enjoy the taste of dignity, as long as you believe in me, I'll show you my reality, I've seen a few De laatste zomer. Het werd gemaakt door Suzanne Borst, techniek Alfred Koster, eindredactie Anton de Goede. Wist u overigens, luisteraars, dat u een Duchenne Hero kunt worden? Of dat u een sponsor van een Duchenne Hero kunt worden? In september is er weer, voor de zevende of achtste keer geloof ik al... een achtdaagse mountainbiketocht van Luxemburg naar Nederland. En die wordt georganiseerd om geld bij elkaar te krijgen... voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Heerlijk dit. Doorgaan tot je niet meer kunt. In september ben ik er ook weer bij. Voor de zesde Duchenne Heroes. 100 kilometer afzien op een fiets. Zeven dagen lang. Gelukkig doe ik het niet alleen. En niet voor mezelf. Ik fiets voor een toekomst voor kinderen met Duchenne. Duchenne Heroes is een race tegen de klok en die winnen we alleen met jouw hulp. Ga naar racetegendeklok.org. Ja, doe dat, luisteraars. En fiets mee en hou ons op de hoogte van uw bevindingen. Twitter dat naar Holland Doc of reageer op redactie. of www.hollanddoc.nl slash radio. Daar kunt u ook meepraten in het forum en u kunt eerdere afleveringen terugluisteren. Aro nou, Jij hebt in ieder geval Amy Winehouse ruim overleefd. Laten wij eens even gaan luisteren naar een original demo van Amy Winehouse, hoe ze zocht en hoe ze uiteindelijk vond het nummer love is a losing game. For you I was a flame game five story fire as you came love is a losing game one I, I wish I never played oh what a mess we made and now the final frame Love The band. Love is a losing hand. chips were down though your And now the final frame Love is a losing game is that right? Amy Winehouse. Love is a losing game. We gaan terug in het Tijd naar Vara's stoomradio. In de jaren 70 van de vorige eeuw... heeft de Vara verhalen vastgelegd van mensen die jong waren... in het begin van de 20 e eeuw. Zo hebben wij al mensen kunnen horen praten... over, over de, de, de, de anti-vlootwetdemonstraties. We hebben vorige week al getuigen van de beurskracht eh, gehoord. En vandaag gaan wij terug naar de tijd van Herman Heijermans. We gaan terug naar de toestanden op de Nederlandse vissersschepen... aan het begin van de vorige eeuw in Vara's stoomradio. Nou, als ik het nou zeggen moet... En ik heb er net zitten kijken, en dan zit ik met tranen in mijn ogen. Omdat je zo echt aanbond, Precies net als het was. Het was in die tijd van Ayrmans, was het een verschrikkelijke tijd. En dat was nou niet alleen met, met, met, met die schepen, die, of hoe die we rot waren. Maar alleen al, net als het de mensen met de kinderen omgingen op die loggers. Een kind was gewoon lucht. Al was het een kind van de los eigen. Dan dursten ze nooit wat te zeggen. En dat is toen later is dat een beetje anders geworden. Als er een skipper op die logger aan boord kwam, dan kwam er een grote zwarte hond. En als het desmiddags om 12 uur eten was, dan moesten die, drie, die twee kinderen aan het dek eten. En dan hadden je een zaalskip, dat altijd zo was te laat dat de wind vandaan kwam. Dan stingen die kinderen aan het dek achter een dekzaaltje aan de kant van het wand vast te zetten. Daar stonden ze een beetje eten op te eten. En als ze nog klaar waren, dan deden ze er werk in de lepel weer aan de achtermast. Want die kinderen kwamen nooit voor hen om te eten. En als je dan als kind zonde, van elf jaar met zo'n harenloger meeging, dan deed je een raas van negen weken. Elf jaar was je zoveel je moeder zijn bord overroepen. En dan moet je denken aan hoeveel die kinderen snakten naar de moeder, die ze zo neergeweken bij de weghaald waren. Maar als je dan s'nachts s'avonds binnenkwam om hier te wachten, dan moet je niet denken dat er een van de matrozen was die zei, gluider jongens, nou hebben die kinderen neergeweken bij de moeder vandaan geweest. En laten we nou zo flink wezen. En laten we die kinderen aankleden en stuuren ze ons. Nee, je moest de hele nacht aan boord blijven. En dan moest je s'morgens met een paar wanden aan, net als handschoenen, moest je helpen die uh, vaten met aan de wal rollen. Dat deed je natuurlijk een verschrikkelijk, maar het was een gewone verschrikkelijke tijd. En weet je wat ook zo mooi was? Dat is ook nog overlopen. Als je vroeger bijvoorbeeld een monster hadden. En je kreeg nou een zin dat je geen zin had. Nee, en dan weer je met twee, drie polities aan boord bracht. Dat was helemaal verkracht. En die jongen die, die dat zijn moeder naam nou staat te rokken, ja. En weet je wat er vroeger ook was? Ik weet van mijn aangenomen wel dat ik jong was. En gewoon een meneer door zijn nood aan te kijken. Je stond altijd zo. En nou net als kniertje neemt, die deed nou eigenlijk net Of onze liever voor dat die leer komen. Dat ze zelf naar de deuren dood gaan en boord. dat ze ziet dat die jongen zegt, ik kom geen broer. Ik moet maar zeggen, het was een uit. <totstuk> Mijn vader was uh, Zeeman, die verdronk in de Eerste Oorlog, 45 jaar. Mijn moeder bleef zitten met 10 kinderen. Ja. En dat was slecht? Ja, arm. Ik heb nog nooit anders gezien. Het was de werkelijkheid wat die man schreef, absoluut. Ja, voordat u ging varen, was u bij uw moeder thuis. Hoeveel kinderen waren er? Zes. En hoe was het thuis? Nou, net als bij een ander. Arme troef. <lacht> jongens Die hadden overal schijt aan. Ik ben ook bang geweest. Ik ben ook bang geweest. Ik ben toch gaan varen. Omdat je, ja, je kan paraas voeren. Als ik zoals varen moest, dan zat ik thuis. Dan keek ik hoe de wind was. Ik woonde bij een kerk. En dan keek ik keek op het handje van de toren. en Dan zag ik dat de wind nodig was. En dan was ik al zeeziek. En als je dan aan boord kwam, dan stonken die dingen als de pokken. Want dat vind ik heel goed gezegd. Als je dan voorin kwam, dat, dat portaal van het logisch, dat was gelijk al magazijn, daar lagen die teren netten in. Er lagen leren laarzen die geteerd waren. Dat was, een, ja, was het, wat was het verder voor een stank, commentaar? Ik weet jij het. Er is, is geen naam aan te geven. Het was een rotstank. Een rotstank. Want verdomd, het is. Hij heeft het over ratten gehad. Maar hoe er een rat in kan leven, dat was nog een wonder. En zo was het schepen maar allemaal, zo, als een wipel. Nou, er waren reders bij, die er nog harder waren, ik nu. u. Maar rap je goed? Dus als die mensen kans zagen om dat scheepje naar zee toe te krijgen... en hij kon wat verdienen, en hij verdiende wat, hadden ze wat. Maar als er die mensen er niet waren, dan waren er geen minder nog geweest. Want alles, de netten, de touwwerk, het hele tabakkie was, was toch van die man? Hij stond ervoor. Of hij het nou betaald had, dat weet ik niet. En of je het ook op een bibliotheek had, dat weet ik ook niet. Maar hij stond ervoor. Dus hij moest ermee verdienen als opvarende. Dat is toch hier met een timmerman en een metselaar ook. Daar ben ik niet van overtuigd. Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Kijk, maar Dirk is... Uh, pak weg, acht jaar ouder is ik. Die is in die dingen een beetje conservatiever is ik. Uh, ja, als Engel. Want Engel ook, die staat ook een beetje meer aan mijn kant. Die redenen waren echt niet zo leuk. Ze waren, werkelijk, waren ze erover uit om met zo weinig mogelijk bedrijfskapitaal zoveel mogelijk te verdienen. Uh. En als dat al fout liep, dan had de visserman dat niet had de visserman gedaan. Ja, dan was de vis niet goed geschreven, of het ijs was niet goed, of het was wat anders, maar hun hadden het nooit gedaan. En dan denk ik, die was al schipper dat ik een kind was, uh, die is met dat zoontje meegegroeid. Uh. En ik, hem nog, ik probeer het nog een beetje mee te maken, maar het lukt niet direct. Nee, nee, nee. maar dat zal ik ook zeggen, Jan. Je was Schipper -patroller. Ja, maar je was verantwoordelijk voor alles. Je was verantwoordelijk voor alles en je deed je best om eruit te halen wat erin zat. Mm. Je zou een jaar en 52 weken. Laten we zeggen dat je 40 reizen in die maand maakte, die te goed waren. 40 reizen. Drie reizen in een maand. Maar ja. Dat ja, ja, gemiddeld. Ja, gemiddeld, ja. Met de opleggen, met alle... Eh, misschien ja. wat. Je had een mooi jaar. Je had goed verdiend. Ja. Tweede jaar zie je twee slechte reisjes achter elkaar doen. Ik heb niet meer rijden. Ja, dat ik, je, je weet het niet. Dat was precies een voetbal. En daarom heb ik nooit begrepen dat die schippers. En dat, en dat heb ik, je hebt zwager Jan, hij is nou vier weken dood. Ja, zwager Jan heeft altijd een beetje aan onze kant. Onder andere ook Gerrit de Stijven. He, ook, ik heb ook altijd aan onze kant gestaan, omdat ze zo de mythes goed wisten dat ze net als een stuurman, een matroos en een stoker in het verdomboekje stonden. Nou, maar ik dat heb Dirk de de... je nooit begrepen en zoveel niet. Ja, ik heb het wel begrepen, maar je doet je uh, best ja, je... om te houden wat je hebt. Ja. Laten we nou eerlijk blijven, ja. Maar je wist als je een slechte maar rij, je maakt, je je slechte dat je een schop kreeg. Dat je een schop onder je weet wil kreeg. In de dorst nacht en hij weet het niet meer. Niet bij mij alleen, maar bij iedereen. Ja, let ik op. En dat was je dood, Alleen. Nou, is het ook? Dus. Maar we hebben jullie nooit wijze kunnen maken. Nooit. ja, Jan, maar die de eendiener, en, en, hoor. En, nou, en nou ben ik bezig hier in de stichting en nou, en nou kan ik je nooit niet En ik ben je op een goede pad. <laughs> Maar is dus het toch mooi om al die oude stemmen te horen. Moet je eens nagaan dat deze mensen vertellen over de toestanden... zo rond 1900 of 1910, 20, op die, op die oude schepen. En dan die accenten zeggen dat... Ja, dat is toch wel echt radio zoals radio behoort te zijn. Vara's stoomradio. Volgende week trouwens krijgen we als het goed is... ook radio zoals radio behoort te zijn. Maar dan radio van... Jonge makers, want volgende week beginnen wij weer met de uitzendingen van de nominaties van de NTR Radioprijs. Vijf weken lang doen wij dat. En 3 september dan wordt die NTR Radioprijs wordt uitgereikt tijdens het avondprogramma Opium in Carré. Nou, het zijn eigenlijk twee prijzen: twee prijzen. We hebben uh, één prijs in de, in de categorie cultuur en één prijs in de categorie. Nieuws. En die radiomakers die komen allemaal van scholen voor de journalistiek. Er zitten ook weer een, een aantal Belgische bij dit jaar. En, nou, we hebben een jury met Pieter Broertjes als, als voorzitter, de burgemeester hiervan. Hilversum, Willemijn Veenhoven zitten erin. Uh, ikzelf mag daar ook een, een rol in vervullen. En uh, ja, vijf weken lang gaan wij dat weer doen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb uh, um, um, um, um. Het is ook een jubileum trouwens, want het is de twintigste NTR radioprijs. En eerdere winnaars zijn onder andere uh, Vinnie Taylor. Vinnie Taylor heeft hem ooit eens gewonnen. Koen de Smet vorig jaar, die zit trouwens ook in de jury. Nou, dat volgende week. En hier zometeen alles over de laatste dag van de toei evens En nou, wat nog meer. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag, dag.